1 uur. Dit is Lieselot Thomas. Willem Holleder beroept zich voor de rechtbank in Haarlem op zijn zwijgerecht. Hij staat met een aantal anderen terecht in een afpersingszaak. Samen met onder andere Dick Vee zou hij anderhalf jaar geleden de president van de Hells Angels... Theo Huisman hebben afgeperst. Het OM heeft opname van telefoongesprekken... tussen Holleder en zijn medeverdachte. Waaruit volgens het OM blijkt dat Huisman klappen heeft gehad... en geld moest betalen. Holleder zou spreken van druk zetten op Huisman. Holleder wil niet zeggen. Medeverdachte Dick V. zei alleen dat er een geschil was met Huisman. Maar waar dat over ging, wilde hij niet zeggen. In en rond Kamperveen zijn geen nieuwe besmettingen van vogelgriep ontdekt. De NVWA heeft alle 32 pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer... rondom de twee besmette bedrijven onderzocht. Vrijdag werd in de Overijsselse plaats vogelgriep op de twee bedrijven vastgesteld. Die werden ontruimd. Op een bedrijf in de buurt werd uit Voorzorg ook al het pluimvee afgemaakt. Kunstmuseum Bern in Zwitserland aanvaardt de omstreden kunstcollectie van Cornelius Gourlit. De werken worden teruggegeven aan de eigenaren. De erfenis van Gourlit bestaat uit zo'n 1300 kunstwerken... waarvan een deel is geroofd van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog... De douane vond de kunstwerken drie jaar geleden in het appartement van Goerlid in München. In het Radboud-UMC in Nijmegen is een man opgenomen die mogelijk ebola heeft. Hij is in Sierra Leone geweest en werd ziek na terugkomst in Nederland. Volgens het RIVM duurt het een aantal dagen voordat kan worden vastgesteld of de man daadwerkelijk besmet is. In september werd er ook iemand opgenomen in Nijmegen met verschijnselen van ebola. Die bleek later niet ebola, maar malaria te hebben. Het weer veel zon, maar in het noordwesten en noorden ook wolken voor 10 of 11 graden. Morgen droog bewolkt en af en toe zon bij een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vooral file bij Rotterdam door ongelukken met vrachtwagens is op de A16 richting Breda voor het knooppunt Ridderkerk 2 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A20 richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Hier zijn drie rijstroken afgesloten. A27 Breda-Gorkum, daar staat in beide richtingen voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Want de brug is daar even open geweest. Tot zover de verkeersinformatie.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 In Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM luncht. Maar ik doe het niet. Het ik doe... ik zat even... Je overweegt het regelmatig. Tenminste, ik wel. Maar je doet het dan toch niet. Tenminste, ik niet. Nee, ik weet het niet. Ik heb iets optimistisch. Ja, dat zal inderdaad zo te horen wel heel naïef zijn, ik begrijp het wel. Maar ik weet niet wat het is, maar ik denk altijd, het zal toch nog wel een keer leuk worden? Ja, tot nu toe inderdaad nog helemaal niet, maar het zal toch nog wel een keer? Het zal toch, oh, nog wel een keer leuk worden? Het is misschien heel naïef en idealistisch of zo, maar ik denk altijd, eerlijk, maar ik denk altijd, het, het komt vast nog wel een keer goed met alles en iedereen en de hele wereld. De hele wereld ook. Ja, ik bedoel, anders moet je namelijk gaan zitten denken dat het nooit meer goed komt. Dat het gewoon een aflopende zaak is. En dan kan je, je net zo goed meteen met z'n allen gaan verhangen. En dat doe je dan ook weer niet. Nee. Ik bedoel, ik denk altijd, we zitten wel niet meer in het intro. Maar dan kan de finale toch nog leuk zijn. Als je midden op het woeste water.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 Want je was even gaan plassen ergens in de openheid En een kudde waterbuffels draaft je langzaam tegemoet Dan moet je rustig blijven zitten, het komt allemaal wel weer goed Het komt allemaal, allemaal, allemaal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 en je ligt aan twintig slangen, want je ademt haast niet meer. En je plas drupt in een stoma. En je spuugt voortdurend bloed. Dan moet je optimistisch blijven. Het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, allemaal.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 En je doet de voordeur open en daar drijft een auto bed. En je gaat heel zacht de trap op en daar liggen ze in bed. Alle drie zo lief te slapen in hun brave ondergoed. Dan denk je toch weer bij je eigen. Het komt allemaal wel weer goed. Het komt allemaal, allemaal, allemaal. Hope when the moment comes you say Afgelopen vrijdag, uh, dames en heren, afgelopen vrijdag even zat te luisteren, zo hier in de studio naar uh, de Euro Breakdown, uh, afgelopen vrijdag uh, gepresenteerd door Anders Sandberg. hoorde ik daarin een liedje. Ik denk, hé, hey, wat mooi. En dat liedje, dat kende ik natuurlijk, want dat is van John Lennon. En uh, die heeft het geschreven. Het heeft nooit op een LP van John zelf gestaan, behalve in zijn. Anthology, daar heeft een opname van gezeten. Dat heeft in de film gestaan. En, en de Beatles, eh, in casu eh, Paul, George en Ringo... hebben het in 93 ook nog een keertje opgenomen... Eh, op een bandje van, van John Lennon. Tijdens eh, voor de Beatles, Anthology, eh, CD-set en, en eh, DVD-set. En nu is er ineens een prachtige versie van ditzelfde liedje van Tom O'Dell. En het is echt zo mooi. Echt mooi. Het is een liedje dus van John Lennon. En het wordt gezongen door Tom O'Dell. Schitterend. Het liedje heet Real Love. All my little plans and schemes. Lost like some forgotten dreams like all I really was doing Was waiting for you Just like little girls and boys Playing with their little toys Seems like all we really were doing Was waiting for En het is werkelijk zo mooi wat die man ervan gemaakt heeft. Ik zei het al, het is een liedje van John Lennon. Uh, het is nooit door John Lennon zelf op de plaat gezet. Alleen in een anthology zit er een opname van. En in de film Imagine, die uh, van John Lennon is gemaakt, daar komt ook een stukje van dit nummer voor. Uh, maar als plaat is het nooit van John Lennon uitgekomen. De Beatles hebben het dus opgenomen in 1993... Toen. Ter gelegenheid van hun uitbrengen van de Anthology. Die driedelige dubbel cd set. En daar stond het dus als nieuwe, nieuwe opname van de Beatles op. En dat klopt natuurlijk ook wel. Uh, en dat deze manier, deze tonghotel het nu op deze manier aanpakt. Geweldig. Ik vind het zo'n mooi liedje. Ja, dit uh, prachtig. Heel mooi. Ik ontdekte het afgelopen vrijdag bij... Uh, bij, uh, bij uh, uh, bij de Euro Breakdown door Anders van Bergen en geweldig. Nou, ik ben blij dat ik het heb leren kennen. En u zult het vaker horen. Dan ben ik, uh, daar kunt u van op aan. Helemaal mooi. Ja. ja, zo mooi. Goed, we gaan het eens even hebben over uh, Pluspunt, Angela. Ja. De koning. Ja, en? aan de telefoon heb ik uh, al het schot En uh, jij ging iets vertellen over de eetclub. Dat klopt. Wat houdt dat in? De A-Club uh, is bedoeld voor mensen van rond de 55 jaar en ouder. Mm -hmm. Die uh, het leuk vinden om samen de warme maaltijd tussen de middags uh, te komen nemen. Uh, Omdat om, ze er zelf niet aan toe komen of altijd alleen zitten of om welke reden dan ook. Uh, die kunnen dan bij ons terecht. En uh, die krijgen dan voor een uh, hebben een drie gangen menu. En dan kunnen ze kiezen uit een A en een B menu elk, elke week. En eh, als ze dan zo rond een uur voor twaalf, kwart over twaalf bij ons binnenkomen, dan, eh, dan kunnen ze aanschuiven. Het is wel eh, noodzakelijk om van tevoren, een dag van tevoren, even eh, naar ons te bellen om te zeggen dat je komt. En dan kun je ook een keuze maken uit dat A of B menu. Ja, dat lijkt me dus, ook. Ja, dat lijkt me wel handig voor degene die het maken. Ja, dat is ook zo. Want wij, wij, wij koken dat niet zelf, maar we halen dat van, uh, van de lokale tracteur, Marcel uh, uh, Horneman. Dus uh, daar komt het vandaan. En wij uh, zorgen ervoor dat het opgewarmd wordt en, en geserveerd wordt... met allemaal vrijwilligers die dat, uh, die dat doen en ook leuk vinden om te doen. Ja. En uh, de, de kosten die daar aan zitten is uh, 7,5 euro per, uh, per maaltijd. En er zit dus inderdaad een, een voorhoofd en een, uh, en een uh, nagerecht. Krijgt u daarvoor? Nou, voor zeven wel een half euro. Nou, dat is niet veel. Ik kan wel, nee. of, uh, wel eens uh, opzoeken wat, wat er morgen op het, uh, op het menu staat. Morgen zou, is het menu A een kalkoenfilet, spruitjes met kerrysaus en gekookte aardappelen. En het menu B is een rundervinkje met jus, dopertjes met spek en champignons en aardappelgriltjes. Zo. Dat nou, het is ten eind lopen is, anders ja. was ik komen eten morgen. Ja, fietsen, ja. ja, dat is een beetje ver fietsen, hè? Ja. is een beetje ver fietsen misschien, maar uh, uh, ach, het kan, we hebben een belbus. Daar kunnen we ook gebruik van maken. Ja, okay, maar, die, die, maar goed, die, dat is een ander verhaal. Ja. Die belbus komt niet in, in Beverwijk, denk ik. Oh, nee, die komt niet in Beverwijk. Nee, dat houden we in Zandvoort zelf. Nee, ja. nee dat is ook zo. En, en waar worden deze maaltijden geserveerd? Die worden geserveerd bij, uh, bij Pluspunt, aan de ja. Flemingstraat. Oh, okay. In Zandvoort-Noord. Ja, okay. ik weet waar het is. Ja, Oké, okay, Nee, hey, ja, Jij bent er nog geweest afgelopen vrijdag. Ja, maar ik heb... was er vrijdag nog. Nou, ja, dat oh, is een mooie... uitreiking ja. van een vrijwilligerspraak. Ja. Ja, Uiteraard. Ja, dat ja. was... Uh, jullie, jullie staan ook op de foto. We hebben ja. een foto van een jonge vrijwilliger die actief is voor jullie. Oké. Okay. Hartstikke goed. Dat zal Sander ja, wel maar, geweest dat dat zijn. Dat zal uh, ja, Kom maar kijken, want het uh, is een hele leuke fotostelling als zeg ik het zelf. Oké, okay. nou doen we. Oké. Okay. Komen even langs. Ja. Maar uh, in ieder geval dus morgen, morgen dus, uh, vanaf 12 uur, zijn. Ja, zo 12 uur, kwart over 12. En dan beginnen we met opdienen zo rond half 1. Oké. Okay. Oké. Okay. En nou, wel, even, wel even van tevoren bellen. Even bellen en dan vandaag nog even bellen. Want anders dan uh, wordt het een probleem om... Uh, van tevoren. Om ...besteld te krijgen bij de treteur. Ja. Nou, ik vind het, het klinkt geweldig en 7,5 euro, daar kun ja. je geen bouw aan vallen. Nee. Daar kan je dat, zelf niet voor koken. Het lijkt bent. me ook als je altijd alleen zit eten dat het uh, best wel heel ja. gezellig is. Ja. ja. ja en voor dat Ontmoet je ook nog eens mensen? Voor dat bedrag kan ja. je zelf niet koken hoor. Nee. <laughs> nee, nee, nee dat, dat denk ik ook. Dus ga je niet voor elkaar. Iedereen is, iedereen, uh, iedereen is welkom. Ik moet het wel even van tevoren laten weten, want anders hebben we even te weinig uh, okay. ja. in huis. Nou, we dus zullen dat... het doorgeven. We zetten het ook even op onze Facebookpagina Uiteraard. en dan weten mensen ervan. Uitstekend. Okay. Hartelijk dank. dank. Dank u wel voor het ook. gesprek. Oké, okay. dat horen we. Tot is iets. Hallelujah Ooh. Girl said. hallelujah Ooh. Girl said. hallelujah Ooh. Cause uptown town punk don't give it to you Cause uptown town punk don't give it to you Cause uptown town punk don't give, to give it to you Saturday night and we in the spot Don't believe me just why? Some. Uptown Funk you up Uptown Funk you up Uptown Funk you up uh, Uptown Funk you up I said Uptown Funk you up Uptown funky you up uh, Uptown Funk up uh, Uptown Funk you up Come on dance, jump on it If you sexy, and flown it If you freak, dead, and own it Don't worry about it, come show me Come on, dance jump yeah. on it if you've think so said and flown what it. well, saturday night it wat mij betreft de disco-hit van 2014, hoor. Wat le lekker dit, zeg. Echt een lekkere, ouderwetse, vette funk. Heerlijk. Mark Ronson samen met Bruno Mars. En het heet Uptown Funk. Yeah. Nou, dat mag even voor mij wezen. Heerlijk, wat een plaat. Ik hou daar wel van, Ja. Ik dans nooit, maar dit zou me bijna aan het dansen kunnen brengen. Bijna. Bijna hoor. Oh. Het wederom het regio-nieuws. Na Coven Harrison, outside krijgt u het regio-nieuws van... ...Altje Koning. Jawel. De Bloemendaalse wethouder Marjolein de Roy ...heeft vrijdag twee bloemmollenpakketten uitgereikt... ...aan de Jozefschool in Bloemendaal... ...en daarna aan scholenvereniging Aardenhout-Benveld. En uh, deze scholenvereniging viert dit jaar haar 90-jarig luster. De scholen zullen duizend bollen op hun schoolplein planten. Tijdens het jaar van de Bij, twee jaar geleden, werd via allerlei acties aandacht gevraagd voor de grote bijensterfte in Nederland. Ook door de gemeente Bloemendaal is daar aandacht aan besteed. Onder andere door de scholen in Bloemendaal een bijenhotel en een les over wilde bijencadeau te doen. En uh, dat wordt uh, nu verlengd met het schenken van deze bloembollen. Zodat ze, dat de bijtjes uh, bloemetjes hebben om hun uh, stuifmeel van te halen. Een oude school, hè? Ja. 90-jarig 90 lustrum. Lustrum, dat kan ja. helemaal niet, man. Nee. Uh... Dat kan helemaal niet, man. Nee, een 90-jarig bestaan zal dat moeten zijn. He. Ik denk het wel, ja. Ik Want, denk uh, het. lustrum is vijf jaar, hè? Dus dan zouden ze 400, 500 jaar bestaan. Lijkt me sterk. Nou, dat gaat hem niet worden. <laughs> Oké, okay, uh, speciaal voor 3FM. Serious Request maakte de Haarlemse zangeres... Jacqueline Govaert en bekend van Cresip het nummer Make More Sound. Maandag uh, vandaag wordt het nummer gepresenteerd op de radio. De zangeres liet zich inspireren door alle strijdliedjes... die er ooit geschreven zijn. Vanwege het heftige thema van dit jaar... vond Jacqueline het erg moeilijk om het in één lied te vangen. Maar het is haar toch gelukt. En we gaan het even opzoeken, denk ik. Kunnen we het straks even beluisteren. Maar de opbrengst van, van dit plaatje gaat dus in zijn geheel naar Serious We Request... De afgelopen maanden hebben de bijen in Haarlem tientallen kilo's honing verzameld. en deel van die honing, uh, 160 potjes maar liefst, gaat aanstaande woensdag in de verkoop. En de opbrengst daarvan gaat eveneens in zijn geheel naar Serious Request. Mensen zijn goed bezig. Gisteren was het 769 jaar geleden dat de Haarlem stadsrechten kreeg. De zon scheen, dat hebben we ervaren. En wat een prachtige dag was het om een verjaardag te vieren. Om die reden hingen aan de toren van de Grote of Sint-Bavelkerk en aan de toren van het Stadhuis de vlag met het wapen van Haarlem uit. 23 november 1245 was net als gisteren ook een zondag. De rechten zijn neergeschreven op een perkament... en heel opmerkelijk is dat het document uit twee delen bestaat. Dat was in die tijd zeer ongebruikelijk... omdat het perkament nogal kostbaar was. En vermoedelijk is dat gebeurd omdat het uh, als schrijvende bleek... dat de tekst te lang was uh, voor het uitgezochte perkament. Dat is zou het toch nog een geen een lab. Ja, ze hadden geen spellingscorrectie nog doen. Nee, precies. En tot zover de berichtgeving. ZFN Westkust weerbericht. Ja, een zacht weekend is het vandaag met 11 graden. Ietsje, een paar graadjes minder warm. Maar nog altijd ruim 3 graden boven, de, boven normaal. De zon schijnt geregeld en het blijft droog. Vanavond en komende nacht is het vrij helder... En bij nauwelijks wind eh, zakt de temperatuur flink onderuit. Eh, naar waarde tussen de 1 en 4 graden. En er is kans op vorst aan de grond. En ik denk dat het morgen ook krabben eh, krabbe wordt. Want er wordt, het wordt waarschijnlijk ook wat nevelig. En morgen beginnen we de dag eerst met zonneschijn. Later komt er wat meer bewolking. Maar het blijft wel droog en uh, de wind neemt uh, geleidelijk een beetje toe naar uh, vrij krachtig aan de zee. En het wordt morgen slechts 9 graden. Tot zover. Ebola is een humanitaire ramp die in West-Afrika meer dan een miljoen mensen treft. Complete samenlevingen zijn ontwricht.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 Request van 3FM. U weet het, uh, volgende maand vanaf uh, 17 december, geloof ik, in, uh, begint het op de Grote Markt in Haarlem. Deze plaat is dus in het kader van die actie opgenomen en de opbrengst ervan gaat volledig naar Serious Request. Jacqueline Govaerts en het nummer dat heet Make More Sound. Okay. Tokyo. South America. Australia. Bowie and Jagger. Ook zo'n liefdadigheidssingel, hè? die werd toen de tijd gemaakt in het kader van, uh, van uh, Live Aid. Ja. Samen in het kader van uh, Live Aid. En uh, tijdens die uh, 24 uur durende uitzending werd het ook uh, als videoclip uitgezonden. Dus uh, dat is 1985 of zo. Ja, dat was dat. Dit is van de nieuwe cd van Anouk. Van Paradise and Back. Top 2 Paradise and Back. Oh baby please don't leave my heart. No don't go away. I get the strength Words ain't enough, baby, for me to say How much it'd kill me, though I wouldn't be able to breathe anymore If I would see you go But One of us ain't got Is out. En dat is van het nieuwe album van Anouk To Paradise and Back. En ik vind het een, ja, een goede CD. Ik vind het echt een goede CD. Ja, meen ik echt. Ik vind het een goede CD. Ja. Het is dus weer uh, heel anders dan de vorige, de set single song Songs. Dit is weer totaal anders. Dit. Nou, deze gaan we even draaien voor onze programmaleder met een lange ei. Albert Jan, Vos, dames en heren. Hij heeft het een beetje zwaar op dit moment. En, uh, vandaar dat we maar zeggen van... Uh, wat zullen we drinken, Albert Jan? Hallo! Wat zullen we drinken? Zeven dagen lang? <laughs> dit is bad! Dulling!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 was dit, dat je maatschappij kritischer bent, Met eindhoven en omgeving en het uh, liedje heet Zeven dagen lang. Als je in eindhoven woont moet je wel zeven dagen lang denken. Oh. Lijkt me wel logisch. <laughs> Het is uh, maandag vandaag en uh, we gaan nu een mooie plaat draaien. Het is uh, een hele mooie. Ja, daar bots. Komt er weer wat moois. He. Je weet, we springen van de hak op de tak en dat maakt het ook zo leuk. Uh, ik heb een mooi duet voor u, dames en heren. Een prachtig duet tussen Barbara Streisand en Lionel Richie. Ja, dit is zo mooi. Moet je horen. Oh. En het, we moeten ons doodschamen. We zouden bijna, bijna, bijna zouden we onze razende reporter vergeten zijn. Nou, dat kan toch niet. Nee, lijkt nergens op, hè? Nee. Is hij er nou wel of niet? Ja, hij is er. Is hij er? Ja, hij is er. Sch schande. Schande, schande, schande. Ja, ja, ik, ja. ja ik, ik, ik, ik geef het toe Joop, je hebt ja. gelijk. We schamen ons diep. Het, we schamen oh. ons dood. Zo? Ja. So, so. ja, we schamen ons diep. Ja. Maar je hebt nog drie ja, minuten... Ja. Ja, dat bedoel ik. En je weet dat ik nogal lang verstopt ben. Over... Ja, nou ja, ik bedoel, dan, dan duikt het nieuws er gewoon doorheen hoor. Ik bedoel, maar goed. Nou, we gaan het gewoon eventjes doen. Even heel snel. Goed, Wintermarkt was uit geslaagd. Hij heeft ook met het weer te maken natuurlijk. Ja. Toch behoorlijk veel kramen nog, hoewel ik het uh, wel eens meer heb gezien. Maar hele leuke dingen, hele leuke uh, nou ja, gadgets en mode... was het het uh, kopen voor relatief weinig geld. En dat is natuurlijk wel prettig, met name in deze tijd van het jaar... dat, uh, dat Sinterklaas aan zit te komen en de kerst uiteraard. En dat uh, is natuurlijk belangrijk. Wat ook heel erg geslaagd was, was de boekoverhandiging... van het boek van Teunard van de Linden, de dominee... die een boek heeft geschreven over Jood Zandvoort... Dat werd zondagmiddag ten doof gehouden in het Sanders uh, Museum. En ik heb zelden zoveel mensen in het Sanders Museum gezien. Het was gigantisch druk. Heeft ook al te maken met het feit dat hij uh, tijdens de dienst op zondag... het uh, een en vertelde over dat boek tijdens de, de service... Of hoe je dat ook noemt, weet ik veel. En, dus ja, er zaten ontzettend veel ja, notoire kerkgangers zaten er in het Sams Museum. Dat is natuurlijk goed. Het is een prachtig mooi boek geworden dat hij mocht aanbieden. Onder andere aan de burgemeester, maar ook aan een aantal instanties die mee hebben gegepakt om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en dan uh, hebben we ook nog uh, zaterdagmiddag een poëziemiddag in, uh, in de bibliotheek. En ook daar waren toch nog een hoop mensen. En dat, dat verheugt mij eigenlijk, want uh, poëzie, dat staat dan niet bepaald hoog op de agenda. In, in, in, uh, ja, nee. Overal eigenlijk. Uh, en toch kwamen er een hoop mensen naartoe. En dat is een goede zaak. Dat was het eigenlijk. <laughs> zo, nou, ik ben er nooit zo kort geweest. Je hebt nog drie over. Ja, ik, ik moet wel. <laughs> je hebt nog tijd over, joh. Oh, meenig nou? We ja. hebben nog meer te melden. Ja. Oké, okay, ik was ook al bij de opening van een expositie. Die, die uh, ook wat, wat uh, later nog uh, gaat komen in onder andere de bibliotheek in, in Heemstede, maar ook nog uh, binnen Zandvoort. Het is een expositie van uh, een medewerkster van de Zandvoortse krant, uh, Mandy Schorel, een columniste. Die is uh, met haar uh, echtgenoot een paar weken in Zimbabwe geweest. Uh, prachtig mooi land, Zuid-Afrika ook zo schitterend mooi land. Ik heb er zelf een, een jaar gewoond en uh, daar heeft ze prachtige foto's van gemaakt. Echt uh, uh, ongelooflijk dat, dat uh, ja, je moet het zien, je moet het zien. De foto's zien natuurlijk, nou, zij heeft het gezien, jammer in haar huis. En het was zondagmiddag was dat, uh, om twee uur en was giga druk. Daar ben ik heel blij mee voor. Haar. Want uh, ja, je steekt toch je nek uit op een bepaalde manier. om, dat, uh, om je huis open te stellen voor, uh, voor vreemden in principe. Zullen er zullen natuurlijk wel een hoop kennis bij geweest zijn. En het was een prachtige foto's heb ik gezien, echt waar. Uh, allemaal op groot form formaat afgedrukt, ook op metaal afgedrukt, aluminium onder andere. En dat zijn schitterende exemplaren geworden. Ze gaan nog watjes ergens anders het zelf worden. En dat krijgt u later in de Zandtse krant te horen. Oké. Okay. Uitstekend. Ja. Nou, nou. Jo, je ben, je ben. op de val reed nog, maar even goed, ontzettend bedankt. En niet meer vergeten, hè? Nee nee, nee, nee, nee, dat doen we nooit meer. <laughs> nee. Oké. <Okay>. Goed. Um, <coughs> fijne maandag. Ik spreek jullie vrijdag weer. Oké. Okay. Oké, okay, fijne week. Hoi, hoi. Tot dan, hoi. Doei. doei. Ja, en dit was gelijk uh, CFM Lust voor deze maandag. Ja, dankjewel. Zit dat er niet te ja. uh, Nou, wat wou ik zeggen? Oh ja, dit was CFM Lust voor deze maandag. Beetje chaos. Uh, morgen is het programma er weer, dan ben ik er ook. En, uh, want Shadow uh, heeft andere verplichtingen, dus morgen ben ik er ook. En uh, we zien het allemaal wel. En, uh, tot morgen, nou, tot morgen dan maar. Dag!